uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Mensen uit de buurt van Tata Steel in Wijk aan Zee... zeggen dat er gisteravond laat harde knallen waren... op het terrein van het staalbedrijf. Op sociale media hebben ze het ook over trillingen... en een grote vonkenregen. Wat er aan de hand was, is tot nu toe onbekend. Tata Steel en andere bedrijven op het terrein... zijn niet bereikbaar voor commentaar. Ook de veiligheidsregio Kennemerland heeft nog geen contact gehad met het staalbedrijf. Tata Steel is de laatste tijd herhaaldelijk in het nieuws... vanwege overlast voor de omgeving, zoals door grafietregens. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt in Venlo een geldautomaat... die vannacht werd opgeblazen. Mogelijk is er explosief materiaal achtergebleven. De plofkraak in Venlo was om half vier vannacht. Er is veel schade. Tientallen bewoners uit de omgeving moesten hun huis uit. Ook een hotel werd ontruimd. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een aanslag gepleegd... op het kantoor van een kandidaat voor het vicepresidentschap. Daarbij vielen zeker 20 doden en raakten 50 mensen gewond... onder wie de politicus zelf. Na een explosie volgde een vuurgevecht dat urenlang duurde. Gisteren begon de campagne voor de Afghaanse presidentsverkiezingen... die eind september worden gehouden. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeheist. De afgelopen weken waren er drie aanslagen in de Afghaanse hoofdstad. Die werden gepleegd door IS en de Taliban. Disney heeft zijn eigen record verbroken. Het bedrijf verkocht dit jaar al voor ruim 7,5 miljard dollar aan bioscoopkaartjes. En verbreekt daarmee zijn eigen record uit 2016. Het is vooral te danken aan de films Avengers Endgame, Aladdin en Toy Story 4. En de opbrengsten worden nog hoger, want het vervolg op Frozen en de nieuwe Star Wars film moeten nog in de bioscoop verschijnen.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 De Pride at the beach die begint maandag, maar de Pride in Amsterdam die gaat vandaag van start. En Brigitte van Eich, die komt ons daar wat over vertellen. De techniek doet koort draaier. De muziek is ook weer uitgezocht door koord draaier. Redactie, Gert van Kuik. Eindredactie, Gerry Rutte. De koffie gaat waarschijnlijk Gerry Rutte doen, want die is ook op de fiets. Deze kant op aan het draaien. Ja, en, die uh, komt er ik, aan. Presenteer, ik presenteer dat en Koor brult wel even een stukje mee. Kord, uh, laten we eens maar een stukje muziek draaien. Dan kan ik even. Oh wacht, ik heb hem hier al bij de hand. Ja, dan Dat moet je, je even wachten, want we zaten nu uh, met behulp van het vorige programma wat muziek te draaien. Oh. Ik moet even mijn cd'tje nemen. Nou, als jij uh, de cd'tjes even goed, dan ga ik even naar Plast du Tetre, want uh, die komt weer. En de dames die vonden het te ver wandelen hier naartoe. Dus ik mag oplezen wie er allemaal komen. Simone Jonkers, Yvonne Schorrel en Saskia Minoli, die komen hun schilderijen laten zien.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 Oké, okay, nou, dit voorgelezen hebbende. Cor, hoe is het met de muziek? Ja, we gaan gewoon verder met het lijstje. dus nummer twee. Oké, okay. ga je gang. De kids draaien met de Magical Mystery Morning. Oké. Okay. We gaan nu verder in, Ik zit nu in de uitzending. Ja, je zit in de uitzending alweer. Ja, we gaan uh, ik, dan uh... toch naar het tweede onderwerp. En uh, aangeschoven is uh, Felix Warners. Hij heeft een rieslingzaak in de Haltenstraat. Ah, nee. nee, in de ja, ja. Grote Krocht. Grote, grote Krocht? Ja. ja. trek de microfoon even oh, naar sorry. je toe. Oh, zo, okay. Want inmiddels begint het hier op een wijnproeverij <laughs> te lijken. Zien, ja, ja, ja. ja. Praat ja, rustig is... in die microfoon. Dus ochtends is het altijd het beste Ach, moment om, Ach, te, om te ja? proeven. Hè? Is dat zo? Ja, dan ben je het scherpst. Dus dan... Uh, toch het algemeen ben je altijd dat mensen weinig gaan testen. Dat gebeurt dat bijna altijd in de ochtend. Ik kom Dat even klopt. Mee toe met is dat, mee. Uh, um, dus niet dat ik alcoholist ben. Ik drink eigenlijk altijd alleen ochtends. S'avonds dan uh, alleen water. Maar ja? is dan de smaak het geeft? Ja, dan ben je inderdaad nog je smaak op. Die zijn nog niet, uh, hoe zeg je dat, uh, bezoedeld door de dagelijkse slommeringen. Gewoon na de nachtlommeringen. Ja. Dus verstoord door uh, wat je ja, over dag ja, allemaal en eet. De, de, uh, ja, in de ochtend wordt je wakker. En dan, uh, nou, dan ben je gewoon helemaal uh, fris. dan kun je goed... Uh,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 Nou, en dan ga je aan de slag. En dan, nou ja, op een na. Nou ja, sommige mensen proeven wel eens 40 tot 100 wijnen op een dag. Als je die Hamers hamersmaat types hebt. Ja, zelfde? Ja, die proeven natuurlijk heel veel. En dan is het slokje, hup, uitspugen. Dat doen wij dan nu niet. Ik heb geen spuugbakken bij me. Maar dat Ja, dat is dat ook ja, nee, dan proef je het en dan beoordeel je het. En dan, zij schrijven dan een proefnotitie. Maar wij kijken dan van.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 Heel ineens. Je, je bouwt het inderdaad op. Ja, goed. Vooral omdat wij natuurlijk werken met boeren. We zoeken het. Ja, iedereen zegt dat. Maar uh, zoals nu hebben we een wijn van Keller in het glas. Zoals uit dat is uit Duitsland. Dat wordt in Duitsland wel echt gezien als. Uh, Mag ik de, fles even zien? de allerbeste wijnboer ja, zeker, ja. in Duitsland? Maar ja. misschien ook wel. Nou ja, op het gebied van wit uh, kan ze dat ja. echt meten met de absolute wereld, ja, ja. De wereldtop. En uh, nou goed, dan, dan zijn we eigenlijk meer blij dat we daar kunnen kopen. <laughs> dus als wij zeggen, we hoeven het niet meer, dan staan er. Uh, Tien andere importeurs in Nederland op is de stoep uh, die, die, die, die, die, die, die dat over willen nemen. Dus dat is, is dat een soort van dringen dan? dat, dat, uh, ja, dat is echt Jullie dring. hebben deze uitgekozen. Denk van nou dat is een topwijn, dat is ook een topwijn. Ja. En dan denken die anderen van verdorie, dat ik moet staan. Nou ja, je ziet natuurlijk, dat, dat is natuurlijk eigenlijk wat ik zeg. Je probeert al op een moment bij te zijn. Ja. Op een moment dat men, andere mensen het nog, misschien nog niet helemaal zien. Of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 Ja. He, dat is leuk, want je als je, je naar de Moezel rijdt, je, gaat, je rijdt er bij Bernkastel, misschien van, uh, van Traben naar uh, Piespoort, je rijdt er langs, je ziet al die wijngaarden liggen. ja, je kunt dat dus ook bij één wijnboer, die heeft dan misschien drie wijngaarden naast elkaar en dan proef je de verschillen.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 Want jij hebt een winkel geopend in de Krocht. En daar is heel zandwoord natuurlijk hartstikke blij mee... want een winkel erbij is altijd mooi. Um, doe jij alle wijnen of zit je gespecialiseerd in de Riesling? Nou, kijk. Wij zijn als importeur zijn wij gestart met Top Duits. Mm -hmm. Dat is eigenlijk mm -hmm. het verhaal. En Top Duits is Riesling. Ja. Dat is eigenlijk meer. Ja. Hè? Um, um, nou ja, wij doen nu ook, we zijn ook gestart met topboeren uit Zuid-Rolle... rondom Chateauneuf-du-Pape, dus Pago bijvoorbeeld. Nou, dat is ook wereldwijd um, een grote reputatie. We gaan starten met Sottimano, zo'n klein boertje uit Piemonte. Dat is ook uh, 5, 96 punten, uh, alles, alle, alle magazines. Mm. Dus het is niet zo dat wij puur kijken naar Duitsland. Maar um, ja, kijk...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 Ja. ja gigantisch. als je die oude dat vind ik altijd wel grappig we hebben zo'n oude wijnkaart in de zaak hangen maar je ziet ook wel eens die oude, oude prijskaarten en toen zat je op de prijs die, die wijnen boven de Rijn dus de Rijnkouw dat waren nou ja honderd jaar geleden waren dat duurdere wijnen dan hè? dan ja. Lafitte.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 Dat is altijd aan het werk. Je moest naar hem toe. Ja, je moest ja. naar hem toe. Dat is in, in de wijn gedaan aan het werk. En dat, dat vind ik ook nog met de beste wijn ja. wat, wat doet zo'n temperatuur daar dan met, met zo'n wijn? Met, met nou zo'n ja. druif? Nou ja, goed. Het, uiteindelijk is. is, is uh, dat? Hoe rijper de druif, hoe meer suiker. Hm. En hoe meer suiker, hoe meer alcohol. Hm. En hoe meer alcohol, uh, hoe moeilijker het wordt om, nog, um, de, om, de, om, om de smaken waar te nemen in een wijn. Ja. En je wil eigenlijk rijpe hm. druiven, hele rijpe smaken. Zonder dat die wijn zwaar of log of uh, te, te veel alcohol heeft of te weinig zuur heeft, dat het eigenlijk een lompen, ja, log uh, ja, ge, gedrocht wordt. eigenlijk. Ja, ja, ja. En zeker met Riesling, maar ook voor Pinot Noir en ja. ook voor Nebbiolo, is het dat, is dat eigenlijk hetzelfde gevaar. Dat zijn druiven die moeten goed rijp worden, maar eigenlijk niet te veel alcohol.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 Uh, ja, uh, smaakvolle, smaakrijke wijnen met finesse. Dat zijn de duurste wijnen die, er, die je nu kunt kopen. Mm -hmm. Kijk, uh, dikke, houtgelagerde uh, bommen. Die kunnen ze overal maken. Dat is, uh, mm -hmm. Ik zeg niet dat het niet lekker is. Iedereen heeft de smaak. en Iedereen moet drinken wat hij wil. En ik vind dat zelf soms ook wel eens lekker. Maar goed, uh, zit... Da da daar, zit, daar zit niet de moeilijkheid in. Da da da da daar heb je plassen van uh, ja, die ja, ja. je kunt kopen. Ja. Het schiet, ja. schiet niet echt op. Ja. We gaan even een, een muziekje tussendoor ja. draaien. hoor. En daar gaat hij al. I'm gonna to go for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 Doordat je, op het moment dat je alleen maar één druiveras hebt... dat hebben wij niet. Maar als je naar een gebied gaat in de Bourgogne... Hmm. dan heb je Chardonnay en Pinot Noir. Hè? En dan drink je geen Chardonnay en Pinot Noir. Dan drink je een Juvray chambertin Of je drinkt een Puligny Montrachet. Je drinkt de, de, de, de, de, de, de, de karakter, ja. de identiteit van de omgeving. Maar dan ga je ook specifiek naar ja, dat, ja, dat gebied juist. om en dat, daaruit te doen. nou En dat is natuurlijk wel, wel leuk als je in de winkel komt... en je hebt alleen maar Puligny Montrachet dan zeggen mensen ook, nou, doe maar eens even wat anders dan die Puli Morensje. Nou, dat is natuurlijk met ons natuurlijk ook zo. Je zoekt natuurlijk wel, in de, je zoekt natuurlijk, uh, wel dat mensen iets kunnen verschillen kunnen proeven. Ja. Eh, en de, de, dan wil je natuurlijk verschillende gebieden hebben, verschillende aanpakken van wijn. Uh, sommige mensen uh, um, die maken wijnen die veel veel droog zijn. Sommige mensen die maken wijnen met met met met wat meer wat mm -hmm. zo, zoetzuurbalans. Ja. Ja.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 Uh, ik ken meneer Holgersson uit, uit weet ik voorwaar Scandinavië. Die ken ik niet, heb ik nooit gezien. Je bent, maar je ze bent, wel je bent bij jou? niet alleen importeur, maar ook exporteur dan. Ja, dus ja. We, het is heel gek, maar heel veel van de uh, uh, bijzondere Duitse wijnen die wij importeren, die gaan weer terug naar Duitsland. Echt waar? Ja, ja ik, krijg, ik, krijg, ik krijg relatief veel bestellingen uit België en Duitsland voor de. Ja. Uh, wat hadden we er net over? We ze wijn op gegeven moment is de wijn open. We hebben bijvoorbeeld bij ja. een kunstler ja. een kabinet. Daar is één voeder van gemaakt. Nou, dat is 1000 uh, uh, ja. liter. Ja, nou ja. En dan, wij, dan konden wij maximaal 72 flessen inkopen. Want wij zijn best wel veel eigenlijk al. Maar wij importeren dat al meer dan 10 jaar. Ja. Nou, ja, dan, uh, nou ja, de helft daarvan is nu al iets naar Duitsland wel weer, weer teruggegaan. Want daar is ja, zoeken, het op. En mensen niet. zoeken die wijn natuurlijk. En, ja, die gaan ze toch kijken, waar kan ik dat in hemelsnaam krijgen? Nou, dan komen ze bij uh, Rieslinghuis uh, uit. Dat, dat doen ze. Uh, Laten we het Duitse voorbeeld even nemen. Die gaan naar, naar hun wijnboer. En die zeggen, ja, het is op.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 Zo zal die wel horen. Ja. Ja. Want zij met ik heb er zoveel succes mee. Nou, uh, Doe je Felix? Noem uh, <lacht> we nemen van een van ander, ander anders Een ja, andere felix. Ja, ja. ja, wie, wie zegt dat ik het beter weet dan hij? Ik ben wel oogham, Maar zo oogham ben ik ook weer niet. Ja, okay. Ik wil even terug naar de zaak: uh, inmiddels heb ik begrepen dat het ook een webwinkel is. Um, importeur, exporteur, maar ook verkoop aan privé mensen. Ja.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 Een aantal wijnhuizen in, in Haarlem en in Bloemendaal... staat er zeker eentje die uh, doet open wijnproeverijen. Willen jullie ook die kant op? Dat mensen kunnen komen voor een, een bedrag... en dat je dan een aantal wijnen presenteert? Nou, we hebben in, in, de, in de stationstraat hebben we een soort bar ingericht. Uh, dus dat, daar, daar willen we misschien uh, daar willen we in principe iets, mee, uh, iets mee doen. Dat, mensen, dat we wat met, met proeverijen kunnen doen. Dat mensen wat meer kennis kunnen maken met, met het assortiment. Ik zag, in de, ik zag in op zaterdag wat de, de kaasboer en de slager en de, en, de, en de kapsalon. Iedereen heeft wijn openstaan. Dus dat zullen wij vandaag ook, uh, ook maar eens uh, mee gaan starten. Dan ik kreeg allemaal klachten als We kunnen bij de slager het met ons vol laten lopen. Gaan we naar wijnhandel en dan, dan komen we alleen met, uh, nee, met hebben we een droge keel. <laughs> oh huh? Dat is niet ah, goed natuurlijk. Ja. Maar, nee, maar in principe is het, is het, uh, uh, het, is een, het is een winkel. Het is geen, het is geen café. Yeah? Maar uh, af en toe even wat te laten proeven. Mm -hmm. uh, dat is ook wel leuk. Ja, dat merken we nu ook. Even, even ja. een glaasje wijn drinken, dat Hij heeft dat is ook goed. in de winkel zulke grote magnums, heeft hij staan. Okay. Riesling. ja Riesling, ja, prachtig, ja, ja. hè? Ja, die grote die fles is... uit Duitsland, dat, ja, zijn, die van die, zijn... Van, dat zijn de mooiste, mooiste flessen die er zijn. Ja. Dat is... Uh, is uh,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 Maar wel fris, wel lekker. Mm -hmm. ja. maar als het fruit weggaat, dan hou je een heel schraal, dun, zuur wijntje ja. over. Fies, fies over het ja. algemeen. Ja. Mm -hmm. He? Er is niet zo niks, niks, niks over met die wijn. Ja. Het kunnen heerlijke wijnen zijn. Ja. En die moet je niet een week in de koelkast nee. laten staan. De riesling is over het algemeen... blijft vrij lang goed in de koelkast. Dat is wat ik ervan kan zeggen. Maar ja, dat is ook een beetje... Ik trek vaak zes, zeven flessen open... en dat doe ik dan een week mee. Of twee weken mee. En dan kijk ik hoe die wijn... Zich, uh, zich ontwikkelt. En uh, ja. op een gegeven moment merk je van, nou, nu is hij minder geworden op dag 6. Ja. Nou, dan weet je dat ook weer. Ja. Dus ja. op zich al wel. Heb je ook weer even <laughs> al, een. Uh... Al drinken doet hij zijn kennis op. Ja, dat is in het toch leuk. Ja, dat ja. is het. Nou, je zo, moet zo het een beetje leuk maken. Achter, ja. Wij uh, weten nu een heleboel van wijn. Uh, ik hoop dat het de winkel in de stationsstraat... Uh, echt een mooie proeverij gaat. Dus nee, de, de, de... de Grote Krocht. Grote, grote Krocht 26. Ja, maar is in de stationsstraat. Ja, nee, daar de... goed, daar hebben we hebben als bar ingericht. En dat is, uh, dat is dat meer... Komt dat, dat komt nog. Dat, dat komt we nog mee. wel wat mee doen. Ja, daar kunnen mensen nu nog niet... we uh, nee. uh, kunnen nee, wel langslopen, lopen. Lopen, maar niet binnenlopen. Nou, wij, wij lopen er vaak genoeg langs... dus we weten hoe de, de opbouw daar uh, gebeurd is. Felix. Dank voor de wijn. Dank voor de uh, rianten ja. uitleg die je gegeven nou, hebt. Nou, het Ik, uh, Ik hoop bedankt. dat er veel mensen bij binnenkomen. Perfect, nou, we gaan het zien. Dank je wel. Hey, bedankt. Dank je wel,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 Clemens Peters met het NOS-journaal. De tientallen inwoners van Venlo die hun huis uit moesten... na een plofkraak, mogen weer naar hun huis terug. De explosieve opruimingsdienst heeft bij de ontplofte geldautomaat... in het centrum geen andere explosieven gevonden... en het politieonderzoek ter plaatse is afgerond. Vannacht bliezen onbekenden de geldautomaat aan de Keulse poort op. Ze gingen er volgens getuigen van door op een scooter. Zo'n tachtig woningen werden daarna uit voorzorg ontruimd.